Over. Benzine is een stuk goedkoper in België en dus is het druk. Auto's met Nederlandse kentekens blokkeren er de weg. Er zijn daardoor zelfs botsingen en Nederlanders gedragen. Het is asociaal, zeggen de Belgen. Volgens de burgemeester van Essen, dat ligt over de grens onder Roosendaal, zijn de inwoners er helemaal klaar mee, zegt hij bij WNL. Ik krijg voortdurend uh, mailtjes die vragen, uh, van inwoners die vragen naar oplossingen... om dit probleem uh, te bekijken, op te lossen. Maar dat krijg je niet opgelost, hè. Eigenaren van Belgische benzinepompen denken wel... dat de drukte volgend jaar misschien wat afneemt. Het idee is namelijk dat er dan een tolvignet komt. Dan moeten we 100 euro betalen om door België te rijden. Het weer nog. In het midden en zuiden sneeuwt het nog. Af en toe blijft er ook wat liggen. kan glad zijn. Vanmiddag gaat het dooien. graadje of vier vandaag. Morgen een grijze dag. In het Noordoosten dan weer kans op sneeuw. Op de weg niet al te druk. Twee vertragingen langer dan 20 minuten. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen richting... Groningen op de A7. Tussen Tijnje en Drachtencentrum. 6 kilometer met 39 minuten. Er is een omleiding ter hoogte van Knoop in Heerenveen. Moet je nou richting Groningen volgt dan Leeuwarden. Over de A32 en de N31. En op de A22 van Beverwijk naar Velsen kom je in 3 kilometer. En dat kost je 22 minuten. Music. Mattie en Marieke. Spektakel gisteravond in de Ice Skating Arena in Milaan. Hoe hebben Mattie en Luc dat beleefd? Ze vertellen het je zometeen. In. 4 over 9 op donderdag 19 februari. Dit is show 1585, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Dag 13 van de Olympische Spelen. Bonjour: in Italia, het gaat gebeuren. Voor onze helden in oranje kleuren. Bongiorno, luister. Morgen. Want het wordt een mooie dag. Mattie en Luc in Milano. Achter ons team en el. Vanaf de winter spelen. In de ochtend op Q. Italië is zo'n prachtig land. Er zijn zoveel mooie plekjes, mooie bergen. Dat hebben we jullie gezien in Cortina met de blauwe luchten en de witte bergen op de achtergrond. Maar mannen, wat ik nu zie op het beeld, dat bevalt mij ook enorm. Jullie staan op echt een heel prachtige plek. Ja. Het is uh, hier bijzonder mooi. Goedemorgen vanuit de Galleria Victoria. Ja, dit is een, uh, een passage. Echt, uh, nou, honderden jaren oud. En uh, het hoogtepunt van die passage is de glazen koepel waar wij onder staan. Die is zo 47 meter hoog. Voor de mensen die de film Shaki en de Chocoladefabriek ja, hebben ja. gezien. De laatste versie daarvan. Uh, dat is hierop gebaseerd, ja. eigenlijk. Die, die winkel waar alle chocola wordt verkocht. Dat, dat, dat zie jij goed, Marie. Ja, dat, ik hoor jou nou, instemmend ja roepen. Wij, wij, wij zagen jullie al wat eerder. En toen zei ik het hier tegen Domine en Annemarie. Van, dit is de wonka-scène waarbij ze dan um, chocolade nemen. Ik weet niet meer hoe die chocolaatjes eten. Maar waarvan iedereen in de lucht gaat vliegen. En dat gebeurt precies ja, in dat... zo'n passage. Dat klopt inderdaad, dat is niet deze passage, maar die passage die je in de film ziet is wel hierop gebaseerd. Hoe dan ook, wij worden wakker na een fantastische avond bij het Short Track. Jongens, jongens, wat was het weer spannend. Het Koninklijk Huis van het Short Track heeft weer van zich laten horen. En ik zeg het Koninklijk Huis van het Short Track, want het Nederlandse Short Track team is bijna een Koninklijk Huis. Er lopen familiaire banden en het Koninklijke Huis, dat heerst. Gisteren was het uh, weer zover. Helaas voor uh, de dames tijdens de relay ging het mis. Maar het verhaal van de avond was sowieso die twee broers, namelijk Jens en Melle. Jens van het Woud, die had al uh, twee gouden medailles, maar hij heeft ook nog een broertje, Melle. En uh, Melle die komt uit een uh, zware blessure. En dus was het verhaal van de avond een beetje hoe mooi zou het zijn als Melle... Ook nog een medaille kan pakken. Nou, hij was sowieso jaren gisteren. En voordat wij uh, het stadion betraden, hebben wij nog even met zijn ouders gesproken: Nanette en Jan. En ik moet eerlijk zeggen, ik vroeg Jan: ben je niet bij als het erop zit? Toen zei hij volmondig ja. Maar hij had nog één grote wens. Luister maar. Maar ja, het is nu ook al geslaagd hè, voor de mannen. Vanavond staan we er ook al, uh, al aardig anders in. Zeker voor, uh, voor Jens. En voor formele vinden wij het natuurlijk nu heel spannend. Hè. Dat, uh, daar hebben we meer uh, stress van, Zodat ik als hij de ijs op gaat dan dan voor Jens. En die gaat ook een stukje relaxter rond daar zo direct. Natuurlijk is die aardige focus om toch nog een medaille weg te halen natuurlijk, om mee te kunnen nemen. Maar het mooiste zou zijn nu, helemaal met Melle verjaardag natuurlijk, dat hij ook nog in ieder geval AB-finale kan rijden. Ja jongens en die gebeden die werden gewoon verhoord. Ik moet je eerlijk zeggen, de waterlanders stonden weer in mijn ogen, ah, want wat was het mooi ja, gisteren. Ja. Jens en Melle, want er was een uh, zilveren plak voor Melle en een bronzen plak voor Jens en die jongens die hielden elkaar vast als een soort van treintje nadat ze over uh, de finishlijn waren gekomen en ja, ze, ze zeiden ook Dit, ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld in mijn leven en dat was zo ongelooflijk mooi. Ik weet ook helemaal niet wie de eerste is geworden, interesseert me ook geen fluit. Ik kan het even. Iedereen had het over die Jongens, het was weer een hartverwarmende avond. Ik versta je niet, Marieke. Het was de avond van Jens en Melle. Ja, dat was de gisteravond. De avond op het Shorttrack ijs. We gaan naar de dag van vandaag. Het wordt wederom een spannende dag op het ijs. Maar vandaag gaat het over de lange baan, Luc. Klopt. Als je nu aan het luisteren bent, ik zou zeggen, pak je telefoon er even bij. Zet je wekker op stipt half vijf. Want dan staat de 1500 meter op het programma. En waarom moet je dan daar je wekker voor zetten? Nou, het wordt de allerlaatste olympische race van nationale held Kjeld Nuis. Drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis. Hij is 36 jaar. Nou, in olympische sportersjaren is dat 144. hebben we even laten omrekenen. Hij neemt nog elke dag een ijsbad. Hij slaapt goed. Hij zorgt dat zijn lichaam de tempel blijft die het is... Want hij hij wil nog één keer knallen. En daarom ben ik vanavond... helemaal team Kjeld Nuis. Ik geloof zo ontzettend in de kracht. En dat het helemaal goed komt. Dat het precies goed valt. En dat hij met een medaille naar huis gaat. Wordt het een gouden? Durf ik niet te zeggen. Want we hebben altijd die vermalende Amerikaan Jordan Stoltz. Die alles op dit moment wint. Maar kijk ik even naar het haar van Mattie. Dan wordt het denk ik een fantastische... zilveren medaille. En daarna, daarna nemen we langzaamaan... afscheid van Kjeld Nuis. En dat vindt hij lastig. Zo zei die eerder al in een gesprek bij ons in de ochtendshow. Kijk, die jongens die rijden elk jaar harder, dat is gewoon een feit, dus ik moet ook elk jaar weer harder. Alleen ja, op een gegeven moment kun je natuurlijk niet zeggen als uh, ik ben nu 36, dat ik 7, 8, 39 word en dat ik beter word dan mezelf van 27, dus tijd haalt je gewoon in. Alleen ik vind het eigenlijk het allermooiste wat er is, dus op een gegeven moment glipt dat gewoon uit je vingers. Uh, en gelukkig is dat nu nog niet zo, maar die tijd kijk ik zeker tegenop. Hey, ik geniet enorm van alles oh ja. wat jullie vertellen over de sport... en hoe jullie erbij zijn en uh, de emoties die jullie daar hebben. Maar jullie zijn inmiddels ook al uh, nou, bijna twee weken weg. Hoe gaat het onder LinkedIn? Nog even kort, worden de bloemetjes buiten gezet? Zijn er al irritaties? Is het vriendenclubje nog steeds hecht? Ja, nou even uh, daarover inderdaad. Uh, wij hebben een uh, fantastisch vriendenclub hierop gericht. Er zijn uh, nul irritaties, daar zijn we zeer dankbaar voor. Wij zouden jullie nu het liefst vertellen dat Milaan nooit meer hetzelfde is na onze komst en dat ze het opnieuw moeten opbouwen. Uh, de werkelijkheid is, is dat wij uh, elke avond om tien uur op bed liggen en dat de meest gestelde vraag gisteren was, mag ik de pot vaseline even lenen, want ik heb zulke droge lippen. Oh. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. Dankjewel Luc. Ik ben heel blij dat de reden is voor de pot vaseline op de slaapkamer. Maar nou goed, dat zit waarschijnlijk in mijn brein. Ja. Uh, en een veel plezier daar. Een prachtige dag op de Olympische Spelen in Milano. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Wat hier leuk om de Olympische win te spelen in Italië. It's like we're making up for lost time Need you to spell it out for me Bossa Nova on all night It's like a type of alchemy Introduce me to your best Emmy van Nickelback. Wij spraken net, Matty en Luc, die natuurlijk in Milaan zijn. Als je mee hebt kunnen kijken, ze waren in de Galleria de Victoria. Wat dus. grappig dat jij dat meteen herkende uit de film Wonka. Het is ja. letterlijk die plek die ze in Wonka laten zien... maar dus die scène is wel geïnspireerd op die Galleria de Victoria. Ja, dat is gewoon heel erg prachtig. Met zo'n koepel, met zo'n glazen koepel. En dan ja, in zo'n soort kruisvorm is het een, het is een winkelcentrum eigenlijk. Ja. Want dat doet het eigenlijk geen recht als je het woord winkelcentrum gebruikt. Het is veel goud, veel zilver. Ja, blinkt, mooi man. Ja, Al die rachtig. mooie Italiaanse... Ze merken daar en zo echt prachtig. Zij verplaatsen zich de hele tijd door Milaan op de fiets. Dus zij gaan vandaag ook weer op het fietsje naar het stadion. Dan gaan ze de 1500 meter van de mannen bekijken. Kjeld naar huis, Joep en Tijmen Snel. En dat, wat leuk is, die fiets waar zij op zitten... dat ja, is een e-bike. Ja. Een e-bike ja. e Gazelle Kayo. Ja. En die kan jij winnen. Ja, als je Hoe naar is ja, dat. Het is een geweldig, uh, geweldig quizje wat we hebben gemaakt. Uh, je kunt het op daar uh, zie je namelijk een. Uh, nou, het doet me meest denken aan de vakantieboeken van vroeger. Je moet namelijk, Mattie en Luc moet je uh, van A naar B helpen... door middel van een dolhof, een ja. spaghetti dolhof. En uh, er zijn uh, vijf routes, A, B, C, D en E. En als jij weet welke route Mattie en Luc moeten uh, afleggen op een e-bike... dan maak jij dus kans op die Gazelle Caio. Superleuk. Ja, het is goed opgeschreven. Het is echt een vakantieboek. En die trip van die jongens leest je natuurlijk ook nog eens als een jongensboek. Dus je hebt toch twee van die jongens daar die dan op reis zijn. Ja, ja check het even op q dan kun je hem dus winnen. De Q-music...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 And hell might just... you Safe. Miles, Smit en Nijlhoorn in de Q-ochtendshow. Je hoorde de alarmschrijf van deze week. Dat is hier nog maar heel even, hè? Ja, morgenmiddag om tien voor vier... dan maakt Menno Barreveld een nieuwe alarmschrijf bekend. Ah, kom op, jij bent missen top 40. Omdat jij hier nu morgenochtend nee. zit, Menno nu de top 40. Maar jij weet toch wel wat een nieuwe alarmschrijf wordt? Ja, weet ik. Weet ik al. En ga je dat dan zeggen? Nee, ga ik niet zeggen. Toen. Dat is toch niet leuk. Nee, dat is niet leuk. We hebben helemaal een altaar. We helemaal op een tien voor oh. vier voor de artiest in kwestie. Okay. Misschien is het wel een, een artiest uit Nederland. die oh. dan nu luistert en dan nu al weet of zij of zij of zij of de band. of oh. oh. zij, zij, zij of de band. Ik zeg helemaal niks. Ja, ja knap. Nee. Miles Smit en Horn hebben nog uh, iets meer dan 24 uur de alarm schrijven van deze week. Drive safe hoorde je. We gaan uh, richting half tien. Het nieuws krijg je zo van Annemarie. Ja, met daarin uh, de serie Sleepers. Daar gaat het eigenlijk sinds gisteravond over. Vanochtend ook. Teun Kuilboer. Uh, ja, iemand die daar een van de hoofdpersonages speelt. is stapt per direct op. Uh, hij zegt er is sprake van een uh, giftige sfeer daar op de werkvloer. Er is nog een acteur uit die serie die heeft gereageerd.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 Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Het zijn weer extra voordelige weken bij Markt. Met deze week Knor Wereldgerechten, nu 1 plus 1 gratis. En Chocomel en Fristi, 1 liter, nu voor 89 cent. Kom snel naar Markt. Kauw. Voor talloze kinderen is kou levensgevaarlijk.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 Onze bezorgers komen vaak voor niks. Hè? Voor niks? Ja, Wat bij Albert Heijn is bij heel veel actieproducten de bezorging helemaal gratis. Gratis en voor niks. Lekker bezorgd. Hij is terug, de nieuwe Honda Prelude. Ervaar het rijgedrag van een sportcoupé en de efficiëntie van Honda's veel geprezen hybride technologie, gevormd door 75 jaar innovatie. Ontdek nu al onze modellen en profiteer van vernieuwde vanafprijzen en standaard 8 jaar garantie. Kijk op honda.nl of bij uw dealer. Honda, the power of dreams.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 Goedemorgen, twee voor half tien. Wat vertragingen langer dan tien minuten. Die zijn op de A9 naar Amstelveen tussen Heemskerk en de Wijkertunnel. Vijf kilometer, twaalf minuten. De A22 richting Velze, tussen Beverwijk en Velze, Vier kilometer met 27 minuten. En op de A58 naar Eindhoven kom je in twee kilometer. Dat is dus de Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal met elf minuten. In de midden- en zuiden sneeuwt het nog steeds. Af en toe blijft het ook een beetje liggen zelfs. Het kan ook glad zijn. Vanmiddag gaat het weer door. Het wordt een graad of vier. Dan morgen een grijze dag met in het noordoosten kans op sneeuw. Annemarie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, praten over gokproblemen is voor meer dan de helft van de Nederlanders een taboe, blijkt het onderzoek. Zo weten veel mensen niet waar ze naartoe moeten bij een gokverslaving. En durven ze ook niet in hun omgeving om hulp te vragen. Aan vrienden of familie bijvoorbeeld. En Bijna de helft van de Nederlanders gokt minimaal één keer per maand. Op bijvoorbeeld online, of dat doen ze bijvoorbeeld online, op voetbalwedstrijden. Je wordt ook snel ingezogen natuurlijk. En dan gaat het een keer goed, en dan ga je het nog een keer doen. Gaat het weer een keer goed, ga je het nog een ja. keer doen. Dan gaat het een keer mis, dan wil je dat geld weer terugverdienen. Het is ja. echt een sneeuwbaleffect van je. Van je We nu het online ook uh, kan, ja. uh, hebben veel mensen ook echt last van een verslaving. Twee Nederlandse modellen die een carrière in Amerika dachten te krijgen, werden eigenlijk geronseld voor Jeffrey Epstein. Dat heeft RTL Nieuws ontdekt. In totaal werden zeker vijf Nederlandse modellen benaderd door een man die voor Epstein werkte. Hij beloofde ze dan van alles, ja, dus een uh, carrière in de modellenwereld. Maar in werkelijkheid gingen de foto's van die modellen naar Epstein en die uh, bekeek ze dan en ja, die gaf dan aan of hij ook echt contact met die modellen wilde. Er komt een directe treinverbinding tussen Eindhoven en Brussel. Nederland en België hebben daar afspraken over gemaakt. Er komt dan ook een stop in Antwerpen. Hoe de lijn precies gaat lopen wordt voor de zomer afgesproken. En nu moeten reizigers vanuit Eindhoven tot wel vier keer overstappen... voordat ze in Brussel aankomen. En waar woont Tom Waas? Is het dan makkelijk te bereiken? <hieriging> <hieriging> <hieriging> <hieriging> je. Ja. En na Teun Kuilboer heeft weer iemand van de populaire serie Sleepers... zich uitgesproken over wat er achter de schermen gebeurt bij de populaire serie dus... Gisteravond liet Kelboer weten per direct stoppen... vanwege een giftige werksfeer, leugens en manipulatie. Uh, ja, hij speelt een van de hoofdrollen in Sleepers. En Sinem Cavouche, die in de serie de vrouw van hoofdrolspeler Robert de Hoog speelt... die heeft via Insta ook van zich laten horen in de story. Ze schrijft dat ieder die bijdraagt aan een giftige en onveilige werksfeer... zich zou moeten schamen. Zij onderstreept het eigenlijk wat Teun zegt, toch? Ja. Ja, ze zegt niet letterlijk natuurlijk... ik ben het eens met Teun of wat Teun zegt klopt... maar zij uh, ja, zegt in niet de misvatte bewoording... zegt zij wel dat wat op, sleeper, op de set van sleepers gebeurt... of daaromheen, dat dat niet door de beugel kan. Ja, dat ze het erg vindt om het verhaal van Teun uh, te horen. Ja, inderdaad zonder expliciet volgens mij zijn naam te noemen. Maar ze zeggen dat het tijd is dat de filmindustrie... zich hard achter de oren gaat krabben. En verder is het dus ja wel vrij onduidelijk nog. Mag ik nog iets uh, totaal niet inhoudelijks over dit verhaal zeggen... maar wel over Teun Kelboer? je, jongen. Uh, nee, dat is niet de kant waar ik op wilde gaan. Dit zijn te veel... eu, uh, ja. ui, oe klanken achter elkaar. Oh, ik hoor jou ook steeds struikelen... Ah, ah, ah, maar dat ik jou echt totaal niet kwalijk kan nemen. Want teunkelboer... Teun teun je hebt eu, ja. ui, oe... moest je vroeger zeggen in groep drie, toch? Eu, ja. ui, oe. Maar in één naam... Is niet prettig, hè? En Kelboer is echt al hard werken. Door die ui, oeh. En toen hebben ze ouders hem Teun genoemd. Teun Kelboer. Kelboer. Moeilijk, moeilijk. Uh, ja. Leuke gas, maar moeilijk, moeilijke naam. Nou, moeilijk verhaal ook. heel heeft niet gereageerd. Nee, die zeggen dat ze onderzoek doen... en later ja, met een inhoudelijke reactie waarschijnlijk zullen komen. Wat ik hier zo raar aan vind, het is een serie van Robert de Hoog. Hij, wordt, nee, hij werd net ook al genoemd, een van de hoofdrolspelers ook. En Robert de Hoog die staat echt onbekend. Dat laat hij ook vaak in interviews horen. Dat hij heel erg voor inclusiviteit wil gaan. Dat hij juist iets wil veranderen in de, de seriewereld in dit geval. Hij cast wat vaker bewust vrouwen. Hij cast wat vaker bewust minderheden. Hij wil bijvoorbeeld ook bij mokromafia, heeft hij heeft volgens mij ook een behoorlijke vinger in de pap... wil hij echt jongens van de straat, jongens van de straat laten spelen... Dus ik vind het wel echt, ja, ik wil hier eigenlijk alles van weten. Omdat ik gewoon zo benieuwd ben. Waar is dit misgegaan en hoe kan het zo misgaan? Ja, ja, want, en of jouw serie nog doorgaat. En of ja, want natuurlijk. de Steun is eruit, het dus ja, personage Willem. Ja, ja, ja. ja, Willem, ja geweldig acteur. Dan tenslotte, ja, een briefje met je contactgegevens achterlaten. als je schade hebt gereden bij een andere auto. Steeds minder mensen doen dat, AD schrijft erover. Het kan bijvoorbeeld misgaan tijdens het parkeren. Rij je tegen een andere auto aan of je gooit je deur net iets te hard open. Krassen in de wagen Nou, Het is wel zo netjes om dan even een briefje onder de ruitenwissel te doen. Maar vorig jaar kwamen er dik 20.000 claims binnen bij verzekeraars... waarbij de rijder er vandoor is gegaan. Ja, dat is toch een probleem als je dus uh, je schade wil verhalen. Want alleen met een All-Risk-verzekering ben je dan eigenlijk gedekt. Q-Music, Mattie en Marieke. Sienna Spyro zometeen, I'll never forget you. Dit is Afrojack. Q-Sounds battle with you second nature for me to put you first and I will call you later if I can find the words I know that I should hate you cause you're easier to blame but I won't look back on our love like that no I Okay. Naar Spyro en Die on this hill bij q Music, Marieke, ja, ben jij inmiddels een klein beetje bijgekomen? Oh ja, maar, ja, ik weet precies waar je op doet. Je begint weer meteen te stotteren. Ja, ben al echt wel eventjes, uh, nou echt wel eventjes mee bezig geweest, dik half uur. Wat gebeurt vandaag? Ja, ik heb, uh, omdat ik vanmorgen vertelde dat er helemaal niet meer met mij wordt gefleurd. Denk jij? Uh, ja, hadden jullie een audio-appje geregeld van Tom Waas? Ja, dat is jouw celebrity crush. Ja, onwijs. Dat weet onwijs. Sander ook. Voor ja, ja, ja, dat weet Sander ook. Ja, dat is echt helemaal geen uh, geheim. Nou, uh, heb ik dat uh, audioberichtje voor jou geregeld... dat een uurtje geleden zat te horen geweest op, op Q. Uh, Laten we het niet herhalen, want dan redden we gewoon... het einde van deze uitzending redden we niet. Um, hier achter de scherm wordt natuurlijk alles opgenomen. Hè. Kun je alles allemaal zien in het weekoverzicht en via Instagram. En uh, de microfoons staan hier altijd aan, ja. ook als jij een liedje hoort. Wij starten dat liedje in nadat jij het audiobrief had gehoord van Tom Waas voor de tweede keer. Luister even mee. Het ging zo verder achter de schermen. Nou mensen, Tom Waas. <lacht> Helemaal drijft nat is je. Nou. Zo stuurt Tom maar de beelden hoor. Kan die anders zien ik mijn shirt uittrek? Ja, voor hem. Ja. Natuurlijk. Oh. <lacht> Ik stuur nu een capsule naar Sander. Ik had een audio van Thomas. Kijk, even vind ik wel liefje. Deelt meteen met jou, Sander, dat jij een uh, audiobericht hebt gekregen van je Celebrity crush. Hij heeft ook gereageerd. Op... Ja, hij zegt cool, wat zet hem? Toen heb ik het audio op je gestuurd. Hij moet heel erg lachen. Ja, de beelden hiervan vind je uiteraard uh, later via Instagram ja. at Mattie en Marieke. Ik heb niet heel mijn shirt uitgetrekt, maar mijn vest, waardoor ik in een tanktop zat. Ja. Dus ja. het was ook vrij naakt. Ja. Ik kreeg er ook warm van. Ah, ja, Tom Maas, hopelijk ook. Dit <laughs> is Q Music. Het is 10 minuten over half 7. Toto, stop loving you! die tijdsmelding nou recht zetten. Ja, oh, rechtzetten. Maak je niet druk. Is ja. hij tien over half zeven? Ja, ja. nee, kijk... We, we, we hebben mensen toch wel door dat, dat, nee. dat, dat, dat het niet is. Nee. nee, je maakt ochtendshow. Ochtendshow is... Uh, een paar dingen zijn heel belangrijk. Je moet de waan van de dag moet je belichten. Nou, doe Wat die leuk die dat die je mij de, de ochtendshow gaat uitleggen. Ja, ik ga het even uitleggen. Want jij denkt dat de tijdsmelding niet <laughs> belangrijk is... dan ga ik even uitleggen. Ik vind één ding heel belangrijk. Je tijden moeten altijd goed zijn. Middagshow, ochtendshow. Mensen zijn eh, onderweg. Die zijn onderweg terug naar huis in mijn geval. Dat moet gewoon kloppen. Actualiteit is... Kwart voor negen. Nee. Ach, dan doe ik het weer fout. Heft, wat slordig, man. Het is natuurlijk kwart voor tien. Al goed, morgen de laatste dagje. Ja. Ja. ja toch, slordig, man. You better sh- Kijk hier, music. Hey Menno! Hallo, goedemorgen. goedemorgen. Is het alweer, ja, ik weet niet of het alweer kan, een nieuwe aflevering oh. van Kat, Kat, Kat? Oh! Zit het, het, het, het, het te vroeg op de. Ja, nou, ik heb wel iets. Ik heb oh. iets. We hebben natuurlijk alle drie, hebben wij, wij kat of katten. Ja, um, het is en echt kat, kat, kat nu. Ja. zeker. Ja. ja. Het, het probleem bij mij thuis, ik heb een Decibel. En Decibel die, die zit een beetje in een, in een ritme al een heel lang. En het ritme is dat als wij beneden komen, en wij zijn dan Boris, mijn zoon van zeven maanden, en ik, om een uur of zeven, dan krijgt Decibel meteen eten. Alleen Decibel heeft natuurlijk geen horloge. En nee. Decibel is op een dieet. En dat zijn een paar problemen die ik hier samenvat. Want zij denkt nu, als ik om half vijf beneden ben vanwege dus de ochtendshow ah, deze ja. week. Ja, ja. Zij denkt, hé, hey, die, die lang is beneden, met brokken. Ja. Maar die blijft dus een half uur lang, blijft zij miauwen. Dus ja, ik eh, zit echt aan een best wel strak dieet met haar. 22 gram per portie, er zijn er twee per dag. Dus nog geen 50 gram brokken per dag krijgt zij. Ja, ze krijgt nu wel een snack ochtends. Dus ik denk dat Oei. ik echt een 10 tonnen van een kat in eh, nee. de zomer in straks. Oh, wat dom dat je dat hebt gedaan. Ja, maar waarom Want, dan? Nou, dat uh, systeempje dat zij om half vijf nu al twee weken lang uh, eten krijgt, een snackie, dat gaat ze vanaf... Zaterdag, als jij niet meer zo vroeg beneden bent, nog steeds verlangen. Ja. Dus zij gaat naar boven komen en aan je bed krabben, of aan je deur, of wat er dan ook maar. Uh, zeg maar waarom, waar, want de krabben valt je baard. Ja. Zij gaat, of, ja, gaat, het is nu gewend. Oh. Dus je hebt daar niet alleen je kat mee, maar je hebt er ook echt jezelf mee. Nou, dat is een lekker vooruitzicht dan. ja. ja. Deze aflevering van de Kat Kat Kat... Is op, um, zit die achter de betaalmuur? Wat hadden we nou afgesproken met Pedimeux? 2,95 euro. Per aflevering? Ja, nee, per maand is dat. Oh, oh oké. Okay. Uh, zonder advertenties? Zonder advertenties, onbeperkt luisteren naar de Kat Kat Kat Podcast. Leuk. Ja. Nou, Daar komen ja, ik Jesse had James weleggen. volgende keer wel weer. Jesse en James en Kiki hebben het de volgende keer weer over. Ik had er wel een sponsor gehad, hoor. Maar <laughs> ik had nog wel wat automerken <laughs> onder de knop. Foutu maar... komt eraan, maar Waar kunnen we kiezen in de q Brain power. <laughs>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 jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten... ...meld je dan nu aan in de Q-Music-app... ...voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt het dit... ...jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Oh. Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke -party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om kwart voor twee... ...bij mij, Wim van Helden. hey werkgevers. Tempo Team weet, medewerkers met plezier... ...in hun werk presteren, beter. En blijf er langer hangen. Maak daarom ook werk van werkplezier. Check Tempo Team